We hebben net gezongen, hemelse vader, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, u wil geschieden in de hemel, als zo ook op de aarde. Lieve mensen, we staan aan de vooravond van een enorme verandering dat Yahweh geeft hier op de aarde. Zijn koninkrijk komt. Zijn koninkrijk is onderweg. En wij hebben al deel aan zijn koninkrijk, doordat wij zijn geboden doen. We hebben deel, omdat wij zijn zoon Yeshua hebben geaccepteerd. We hebben deel, omdat we hem aanbidden als onze vader, jawel. Maar wij zijn nog niet in het beloofde land. Wij zijn nog niet volledig in de belofte opgenomen. Ik wil nog even herinneren, Leviticus 25 wanneer het koninkrijk ook daadwerkelijk hier op aarde gevestigd zal worden. We hebben vorig jaar, 2015, met Yom Kippur, hebben we op de shofar geblazen. En we hebben aangekondigd, het jubeljaar komt. Herinnert u dat nog? Dat was vorig jaar. Er, zijn wat, er is wat verwarring en... Men denkt, oké, okay, we gaan op Yom Kippur blazen op de, op de trompet of op de shofar en dan begint het jubeljaar. Maar dat is niet zo. Want ik lees in Leviticus 25 vers 8. Verder moet hij voor uzelf zeven sabbatjaren tellen. 7 keer 7 jaar, zodat de periode van 7 sabbatjaren 49 jaar voor u zijn. Dan moet u op de zevende maand, op de tiende van de dag, Yom Kippur, de bazuingeschal laten klinken. Op de verzoendag moet u de bazuin in heel uw land, dus iedereen moet het weten. U moet dan het vijftigste jaar, dat is het jubeljaar, Heiligen. Oké, okay. dat gebeurde in de, welke maand? De zevende maand. Nou, mijn verstand zegt mij, een jaar begint niet in een zevende maand. Een jaar begint in een eerste maand. Aviv. Aviv is de eerste maand. Toen het volk uit Egypte kwam, zei Yahweh ja tegen het volk, nu is dit het hoofd, dit is het begin van het nieuwe jaar. Dat was Aviv. En hier in de zevende maand, dus halverwege het jaar, werd er aangekondigd dat er een jubeljaar moest komen. Nou, we zijn al vijf maanden onderweg, misschien zes maanden, dus het jubeljaar staat voor de deur met begin bij het eerste maand van het eerste jaar. Dus volgende maand. Nou, wat houdt het in? Als u naar Daniel gaat, Daniel 9, het is heel goed mogelijk dat volgende maand, als u de Equinox kalender volgt, is dat 21 maart, en als u de maandkalender volgt is dat 20, ruim 20 dagen later. Ik weet niet de dag. Daniel 9, vers 24. En het zegt Gabriel, de engel die gestuurd is, om aan Daniel te voorzeggen de komst van Yeshua, de eerste komst... 70 weken zijn bepaald. Het woordje weken, daar kunt u vertalen met 7. 7 is een betere vertaling. 70 zevens zijn bepaald. Niet 120, niet 90, niet 80. 70. 70 staat vast. 70 weken, 70 zevens, dat kunnen zijn 70 sabbatjaren. En de Sabbatjaar duurt zeven jaar. En de staat er om uw overtreding te beëindigen. Is dat gebeurd? Is gebeurd. De zonden te verzegelen. Is dat gebeurd? Ja, is gebeurd. Om de ongerechtigheid te verzoenen. Is dat gebeurd? Ja, is gebeurd. Is allemaal gebeurd bij de eerste komst van Yeshua. Hij heeft u zonde verzoend aan het kruis. Hij is gekomen om de overtredingen te beëindigen. Als je Yeshua accepteert, heeft hij dat allemaal voor u gedaan. Heel veel mensen, heel veel volgelingen in die tijd wisten dit niet. Als ze dit hadden geweten, waren er maar een paar, dan wisten zij in welk jaar Yeshua kwam. Wanneer hij... ...ingezegend werd als priester... ...en de bediening inging. Dat was 27 na Christus. En in 31 na Christus stierf hij. Dat is 70 sabbaten. 70 sabbatjaren. Vanaf het bevel dat uh, ze terug konden gaan... ...uit Babylon naar Israël. Naar Jeruzalem. Om de tempel te herbouwen en... De, en de stad te herbouwen. Vanaf dat moment 70 Sabbatjaren, dan kwam de Messias. Maar die 7's kunnen ook betekenen 7 Sabbatjaren. Dus 7 keer 7 is 49 jaar. En dan kom je op een jubeljaar. Het, het jaar daarop, het 50ste jaar, is het jubeljaar. Luister goed, 70 zeven zijn bepaald. De 70 Sabbatjaren zijn bepaald, zeven zeven jaar, maar ook zeven jubeljaren is bepaald. Lieve mensen, om, dan lezen we verder in vers 24, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Is dat gebeurd? Nog niet, bijna. Om visioen en profeten, alle visioenen van de profeten te verzegelen. Is dat gebeurd? Nog niet. Om de heiligheid van alle heiligheden, u bent heilig, u bent apart gezet, om die te zalven. Zijn wij zover dat wij gezalfd zijn? Als priester bijvoorbeeld? Nog niet. Dat gaat komen. Dus hier heeft u Drie punten die verwijzen naar het koninkrijk dat komende is. Hier op aarde. En we spreken hier over het jubeljaar. Ik zei al, we staan vlak voor de vooravond van het jubeljaar. En hier gaat dat in vervulling. Als u dit weet, als u dit vasthoudt. Dan kunt u niet missen, want uw Messias komt voor de tweede keer. Ja, wanneer komt hij dan? Nou, we moesten 70 weken, of 70-77, 70 jubeljaren staat vast, vanaf het moment dat Joshua het beloofde land inging. Een jaar geleden was ik dat aan het onderzoeken en ik vond het jaartal 1416 voor Christus. Er was, er was heel weinig informatie. Maar als je vandaag gaat zoeken. Dan zult u zien dat er heel veel bijbelleraren hetzelfde jaartal gevonden heeft. 14, 16 voor Christus. Dat het volk het beloofde land over de Jordaan ging. Het beloofde land inging. Nou van dat moment 70 keer 49. 70 keer 49 bij optellen. Vanaf 16... Dan komt u uit in 2015 en het jaar daarop het vijftigste jaar is 2016 Sommigen berekenen van de schepping maar 120 vind ik niet terug ja menselijk gezien wel maar 70 is bepaald dus de zeventigste jubeljaar staat voor de deur is een gegeven wat doet u dan wat kunt u verwachten? Wat is het jubeljaar? U wordt verlost en de belofte aan Abraham wordt ingelost. En u krijgt het beloofde land. Maar bij een verlossing, als, als er wat ingelost is, dan wordt er ook ingeleverd. En dat is, dat is een strijd. Daar gaat eigenlijk een beetje ook de preek over, over. En... We focussen ons vandaag op het getuigenis van Yeshua. Wat houdt dat precies in? Openbaringen 12. Ik lees het vanaf vers 17. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht... die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Yeshua hebben... Oké, okay. de draak werd boos tegen de vrouw. Wie is de vrouw? Hoe heet zij? Wat is haar naam? Israël. Er is maar één vrouw. Ja, er is maar één koning, er is maar één land. Er is maar één wet voor het koninkrijk. Zo is er ook maar één volk. Er zijn geen twee volkeren. Ja, en er, is, er komt nog wel een vrouw. De naam weten we niet, maar van haar wordt genoemd dat zij de hoer is. Maar dat betekent dat zijn de groep, alle overigen, die Jaweh niet als vader hebben geaccepteerd, maar de afgoden dienen. Dat betekent de betekenis van hoer, dat is de vrouw. Maar er is maar één vrouw. En vandaag de dag wordt dat. Bevochten. Er komt een draak en die wil die vrouw uit elkaar trekken. Nou, u kent dat, twee leer, vervangingsleer, noem maar op, enzovoort. Er is een overige, een rest. Wie is het overige? Dat kan alleen maar zijn als dat in de laatste dagen is. Aan het einde van het millennium. Aan het einde van, eh, vlak voor het begin van het koninkrijk. Zo, so, als er maar één vrouw is, en de overige van haar, dan zijn wij deel aan die vrouw. Wij zijn deel aan Israël. En u moet heel goed begrijpen, laat ik, iemand zei tegen mij, Wieland, je, je bent gooi, eens een gooi, altijd een gooi. En hij bedoelt eigenlijk eens een heide, altijd een heide. Ik zei, oh, wacht eens even. Ga eens naar Genesis, Genesis vers 17. En hij probeerde mij te weerhouden om deel te zijn aan het huis Juda. U weet, de, het huis Juda bevindt zich nu in Israël, de helft overigens. Maar wij horen daarbij. Ik zal u het bewijs geven wat Yahweh zegt tegen Abraham... Genesis 17. En dan zegt Yahweh tegen Abraham, luister goed, dit is Yahweh die dat zegt in vers 4. Mijn verbond is met u, Abraham, u zult vader worden van menigte koim, kooi, volkeren. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want u zult vader zijn, van menigte van volken, Koïm. Ik zal uitermate vruchtbaar maken, ik zal u tot Koïm maken. Dat zegt Yahweh tegen Abraham. Als ik zeg, ik ben kooi en mijn vader is Abraham, wie bent u dan wel? De belofte is aan Abraham voor de gooi. Voor ons. Wij zijn gooi. Wij, zijn, wij komen uit de volkeren. Het Griekse woord 'ethnos' En 'ethnos' betekent ook volk of natie. Alleen de vertalers hebben dat een beetje verkeerd vertaald. Die hebben op sommige plekken het Nieuwe Testament vertaald met heiden. Maar heiden betekent niet Yahweh ja, accepterende. heiden betekent een andere god dienen dan Yahweh. Dat betekent heiden. Maar Etnos is gewoon volk. En Abraham is vader van de volken. Dat is de belofte. En de belofte is aan Abraham gegeven, maar de instructies is aan Mozes gegeven. Zo, wij kunnen de instructies doen om de belofte in ontvangst te nemen. Wij kunnen geënt worden aan de boom, zodat wij deel hebben aan zijn volk. En zijn volk heet Israël. Er waren duizenden Egyptenaren die meegingen met de twaalf stammen van... Jacob En ze werden allemaal Israël genoemd. Wat? Egypte, Israël? Ja! Want Mozes zei... Voor u en voor u dienstknechten, dienstmaagden die bij u zijn. Voor hen geldt dat ook zij werden besneden. Zij waren, het is heel Israël. Dat betekent Israël. Oké. Okay. U moet heel goed begrijpen... Wie de vrouw is. Je zegt zelf van, je, van jezelf dat je een Judeën bent, een Joodse afkomst. En je weet niet eens de geschiedenis van je eigen volk. Wat was de geschiedenis van zijn eigen volk? We weten, de koningen kwamen rond duizend jaar voor Christus. Het meest grootste koninkrijk ter wereld was het koninkrijk van Salomo na Saul, David, Salomo. En er kwamen van overal over de hele wereld schepen vol met goud en zilver naar Israël, naar koning Salomo. En hij was de machtigste koning van de wereld. En iedereen wilde hem zien. Alleen op een gegeven moment liet hij afgoden toe in zijn land. En toen was er een probleem. En er was een profetie. Het volk werd uit elkaar. Werd gescheurd in twee delen. De zoon van Salomo, Rehobium, die kreeg één deel, het huis Juda en het huis Benjamin. Later voegde daar de uh, levieten bij, omdat het, de tempel was in Jeruzalem en dat was het zuidelijke deel. Maar de tien overige stammen, die ging mee met Jerobium en dat was een uh, Ephraimiet en dat werd Israël. Door de hele Bijbel, dat is Israël. En het huis Juda is het huis Juda. Ja? Twee groepen. Die werden uit elkaar gesplitst. En in 722, voor Christus, werd Israël, het huis Israël, of het huis Evrim, verspreid, werd meegenomen door de Assyriërs in Assyrië. In het noorden, verder het noorden in. Want ze hadden een straf gekregen van 390 jaar. tijd, 135 jaar later, was het volk dat achterbleef, dat was het huis Juda, die werd overmeesterd door Nebukadnezar en werden afgevoerd naar Babylon. Voor 70 jaar. En na 70 jaar werden ze bevrijd door de Mede- en Perzen En ze mochten terug naar Jeruzalem om de tempel te bouwen en de stad te herbouwen. Dat gebeurde in de tijd dat het huis Israël nog steeds in Assyrië was. Want die straf van 390 jaar was nog niet voorbij. En er staat er wel in Kronieken dat er ook andere stammen meegingen naar Jeruzalem. En daar is al een verkeerde leer Boven water gekomen. En die zegt dat heel Israël al terug is. Dat is niet zo. Want het huis Israël was nog in Assyrië. Dat duurde 390 jaar. En na 390 jaar werden ze bevrijd. Door Alexander de Grote. Precies op de dag nauwkeurig. Yahweh is heel nauwkeurig. En ze mochten terug naar het beloofde land. Alleen... Ze wilden niet terug. Ze wilden niet terug naar de geboden, niet terug naar de instructies. En dan staat er in Leviticus, helemaal weer terug naar Leviticus, uh, 26 meen ik: Indien je niet teruggaat naar mijn geboden, zal ik je straf verlengen met zeven keer. Ja, dus de straf werd nog langer, 390 werd vermenigvuldigd met 7. En als je dan uitrekent vanaf 722 dat ze verspreid werden, plus 390 keer 7, dan is het einde van de straf wanneer? 2008, 2009. En in 2008 en in 2009, over de hele wereld waar u onderdeel van bent, krijgt u de drang om terug te keren naar de Torah. Om terug te keren om de geboden te doen. Om de sabbat te doen, om de feest te doen. Rond het jaartel, dat kan misschien een paar jaar eerder zijn. Uh, misschien uh, 2000, misschien in 1995. Neemt. Sommigen later. Maar ergens 7, 8 jaar geleden. zijn er heel veel mensen uit de volkeren teruggekeerd naar de Torah. Waarom niet? Daar bent u een levend bewijs van. Wist u dat? Ja. Waarom is het nu dan 2015, 2016? Nou, wij zullen worden een koninklijke priesterschap. Toch? Sommigen zeggen wij zullen worden koningen en priesters. Uh -uh. Hij is koning. Wie is koning? Jawel. En hij heeft het koningschap... ...overgedragen aan zijn zoon Yeshua. Zo, er is maar één koning. Wij worden geen koningen, wij worden priesters. En wel koninklijke priesters. Koninklijk is bijvoeglijk naamwoord, priester is zelfstandig naamwoord. Wij worden priesters. Als je Leviticus bestudeert, in het begin Leviticus 1, 2, 3, 4... ...dan gaat het over de offeranden. En op een gegeven moment wordt Aaron en zijn zonen... Ingezegend, toch? En dat duurde zeven dagen. En wat staat er? De inzegening van Aaron en zijn zonen. Leviticus 8. En het zegt, Mozes in dit geval... Want hij had het doorgekregen van Yahweh. Jullie moeten bij de ingang van de tent van ontmoeting blijven. Dag en nacht, zeven dagen lang. Jullie moeten de, wat? De voorschriften van Jav in acht nemen. Nou, zeven dagen profetisch, een dag is als een jaar. Zeven jaar. En dat is wat wij doen. Wij nemen de voorschriften, de Torah van Jav in acht dat is toch wat wij doen? Daarvoor zit u hier. Het is vandaag Shabbat. Dat is een onderdeel van de geboden in acht nemen. En dat staat daar. Zij, het overige, die de geboden van Yahweh in acht nemen. Dat is wat wij doen. Wij zijn ons aan het vormen om het priesterschap op ons te nemen. En dat doen wij al zeven jaar, dus bijna zeven jaar, vanaf 2008 tot 2015. Dus wat komt next? Wat, wat gebeurt er dan? We hebben nog maar een paar weken, dan begint het jubeljaar. Maar er is nog meer. En zij die het geloof in Jezus in acht nemen. Ja, openbaring 12, vers 17. Die de geboden in acht nemen en het getuigenis van Yeshua hebben. Wat is nu precies het getuigenis van Yeshua? En in openbaring 14, vers 12 staat het weer: die het geloof in Yeshua hebben. Lieve mensen, sommigen leren dat je moet getuigen over Yeshua. Amen, dat is helemaal goed. Prijs de Heer. Ik hoop dat u dat doet. wij hebben het ook jarenlang getuigd over Yeshua. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Hier wordt iets anders bedoeld. En in Openbaring 19,10 wordt dat er duidelijker. Daar viel Johannes voor de voeten van waarschijnlijk een engel. Maar hij zei tegen mij. Pas op dat u dat niet doet, ik ben een mededienstknecht van u en uw broeders, die het getuigenis van Yeshua hebben. Zo, wij kunnen het getuigenis van Yeshua hebben. En wat is nu het getuigenis van Yeshua? Het getuigenis van Yeshua is namelijk de geest van profetie. Zo, wij kunnen de geest van profetie hebben. Eigenlijk staat er dus het overige van haar nageslag die de geboden van Yahweh doen en het getuigenis van Yeshua hebben. Zo, wij behoren het getuigenis, de geest van profetie te hebben. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat we door, nog door een moeilijke tijd gaan. En als we die geest van profetie niet hebben, zult u het heel zwaar of moeilijk krijgen. Ik wil een paar voorbeelden geven van het getuigenis van Yeshua. De geest van profetie. Zo so, Yeshua is het woord. En wat hij zegt, is geest en leven. Maar niet alleen wat hij zegt, maar wat hij doet. Heel, heel zijn wezen is geest en leven, is het levende woord. In het begin was het woord, hij is het levende woord. Hij hoefde maar te staan en er hoeft maar iemand aan te komen om de hoek van zijn mantel aan te raken en ze werd genezen. Heeft hij nog niks gezegd. Dus hij is volledig, wat hij doet, ook wat hij doet, is geest en leven, is geest van profetie is om u te vertellen wat het is om binnen het koninkrijk um, de kracht, de heerlijkheid, de glorie, de zalving, noem maar op, om daarin aanwezig te zijn, om daar deel van te zijn. Nou, neem maar een voorbeeld, Matthäus 14, u kunt ook andere voorbeelden nemen, de vijf maagden. of vijf wijze maagden of... Uh, de bruiloft, noem maar. Nou, ik heb als voorbeeld genomen, Matthäus 14, over de wonderbare spijzing. En hij gaf de de opdracht, het gasten te gaan zitten. En hij nam vijf broden en twee vissen. Terwijl hij opkeek naar de hemel, zegende hij ze. En toen hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen. En de discipelen gaf het aan de menigde. Zo, De discipelen kregen de opdracht om de broden aan het volk door te geven. Wij zouden zeggen, geef het, geef het even door. Geef de mand even door. Dat is hier niet te spreken. De discipelen zijn verantwoordelijk om het woord. Het brood is hier het, het beeld van het woord. Niet van, alleen van brood zult gij leven, maar van alle woord dat uit de mond gods komt. Daarvan zult gij leven. Dus dat is het beeld van het woord. En de vijf broden verwijzen naar de Torah. De vijf boeken die Mozes gegeven heeft. En de twee vissen, dus de vijf broden verwijzen naar de geboden van Yahweh, om die te doen. En de twee vissen verwijzen naar de profeten. Want bijna alle profeten spreken over het huis Juda en het huis het huis Israël. Bijna alle profeten. En lees u alstublieft Hosea nog een keer. Er zijn twee huizen, maar het is één volk. Het is één vrouw, maar ze komen nog Jesegiel zegt de twee stokken, één voor Jozef, één voor Juda en breng ze bij elkaar en ze worden één volk. Dat is nu gaande. Dat gaat nu gebeuren. Ik hoor hier en daar al gesprekken dat vader Yahweh het huis Juda, persoon uit het huis Juda, brengt op uw pad. Als u uit het huis even, en er komt een gesprek. En je accepteert elkaar als broeder en zuster. Dat is nu gaande. Ik hoor regelmatig hier en daar gesprekken in vliegtuigen, in het land Israël, hier in Nederland. God brengt onze broeder Juda op ons pad. En omgekeerd ook. Dus dat wordt één volk. Halleluja. Zo, so, de twee vissen is het huis Juda en het huis Ephraim. En we spreken daarover. Als we dat niet begrijpen, het gaat over de geest van profetie. Als we dat niet zien, dan hebben we daar ook geen deel aan. Maar we moeten daar deel aan hebben, want zonder de geest van profetie hebben we geen deel aan de vrouw. Wat zei Yeshua tegen Nicodemus? Je moet wedergeboren worden. Dat is één, zijn we allemaal, ik geloof dat. Maar, voorwaar voorwaar, je moet ook wedergeboren worden uit water. Water is weer het beeld van het Woord. Het doen van de Torah, de geboden van de Vader. En je moet wedergeboren worden uit geest. Want anders kom je het Koninkrijk van God niet binnen. Zo, er zijn twee wedergeboortes. Wedergeboren uit geest wil zeggen dat we de profetie van de profeten, de geest van profetie, in ons hebben. Deel aan hebben. Dat is de complete story, of story, het verhaal van de profeten. En die worden pas in zijn totaal vervuld in het jubeljaar. Dat is volgend jaar, hallo... Dat is heel snel, dus u heeft maar korte tijd om u voor te bereiden, om de geest van profetie te hebben. So, en toen hij gebroken gaf werd aan de discipelen, vers 20, en ze aten en allen werden verzadigd. En de overige brokken werden verzameld, hoeveel? Twaalf manden, waar verwijst de twaalf naar? Heel Israël, de twaalf stammen van Israël. Zo, so, dit is een gebeurtenis in het bijzijn van Yeshua, maar hij spreekt hier door de gebeurtenis profetisch. En aan het einde, niet nu, aan het einde worden alle volkeren door, door de twaalf mannen, heel Israël, bij elkaar gehaald. Dat gebeurt aan het einde. U kent heel veel... Uh, uh, parabels de saaier saait het zaad en dan komt de boze, saait ook, de, ook het zaad maar pas aan het einde wordt eerst het verkeerde zaad, de verkeerde planten weggehaald en verbrand en dan pas het overige aan het einde zo so, het verhaal die daarna kwam na die wonderlijke spijziging is het verhaal dat Yeshua zegt in, of uh, Matthäus 14, vers 22. Vanwege de tijd ga ik er even snel doorheen. Maar lees het maar. Hij zei tegen, de, tegen zijn discipelen: Ga naar de overkant. Wie kwam er nog meer van de, van de andere kant? Abraham en Jozua. Jozua moest ook de Jordaan over. Ga naar de overkant. En Abraham kwam van de andere kant. Zo, er komt een dag. Ik weet niet wanneer, misschien heel snel, dat tegen u gezegd wordt, ga naar de overkant. Waar is de overkant? Dat is het beloofde land. We gaan niet naar de hemel, we gaan naar het beloofde land. Want die belofte aan Abraham moet nog vervuld worden. Zo, als Yahweh door zijn roebach tegen u zegt in uw hart, ga... Wat gaat u dan doen? Dan zult u moeten gaan. En Abraham pakte zijn biezen, zijn vrouw, zijn neef en alle kinderen en hij ging. Zo, wij moeten op een gegeven moment gaan. En de discipelen stapten in de boot en ze gingen naar de overkant. En er kwam er een flinke storm opzetten. En op een gegeven moment, uh, Yeshua was Alleen, hij zonderde zich af, hij was alleen op een berg en hij bad. Daar is, daar is hij nu ook. Ik probeer nu een beetje de geest van profetie te laten werken nu. Yeshua is nu ook bij de vader aan de rechterhand. En hij zit daar en hij bidt en op een gegeven moment komt hij. En dan komt hij over het water en de discipelen werden bevreesd en ze zagen een spook... Maar op een gegeven moment zei Petrus, heer als u het bent, beveel mij tot u te komen. En wat zei Yeshua? Kom. Eerst ga en nu kom. Zo, Petrus stapte uit de boot en ging naar Yeshua. Maar wat gebeurde er dat Petrus naar Yeshua liep over het water? Keek naar de wind. Er was een sterke wind. En hij keek naar de wind. En wat gebeurde er? Hij zakte door het water. Het water is weer een beeld van het woord. Hij werd bevreesd. Hij werd bevreesd. Maar de, de oorzaak dat hij bevreesd werd. Was, was omdat hij keek naar de wind. De sterke wind. Dus dat, lees maar. En hij zakt het, het water is weer het beeld van het woord. He, hij is als een boom die geplant is aan water, aan stromend water, omdat hij het woord overdenkt. Psalm 1. Zo, het water, het woord draagt ons. Het woord draagt Yeshua. En als wij kijken naar een sterke wind, dan zakken wij door het woord. Dan zakken wij door het water. Maar gelukkig pakte Yeshua zijn hand en trok hem. Ja. En dan gaat het verhaal verder. Op een gegeven moment kwamen de Farizeeën en de Sadduceeën bij hem. Kijk, wij lezen in hoofdstukken, maar het verhaal gaat in principe door. Er zit een rode draad in, in de, in, de, in de verhalen, in de hoofdstukken. Je moet gewoon doorlezen. En zij vroegen een teken aan Yeshua. En Yeshua zegt, nou, jullie kunnen niet... Nou, jullie kunnen wel over mooi weer praten, morgen wordt het mooi weer. Maar jullie kunnen niet de tekenen en tijden bepalen. Zo, zij wisten niet de eerste komst van Yeshua. En zij wisten ook niet misschien vandaag wel, de tweede komst van Yeshua. En dan zegt Yeshua, pas op voor de Farizeeën, voor de Sadducees, nee dat zei hij niet, hij zei pas op voor het suurdezen. En het suurdezen van de Farizeeën en de Sadducees is de leer, de judaese leer van het juda juda judaïsme. Dat is vandaag de dag nog zo. En ze, ze waren daar en ze hadden enkele broden. En, maar de discipelen dachten aan de broden, het zuurdezen van, van hun brood die ze bij zaten. Nee, het ging om de onderwijs. Het onderwijs, daar waarschuwde Yeshua voor. Nou, en toen kwam de tweede spijziging van zeven broden en... Een paar visjes en aan het einde werd zeven manden opgehaald, vol. Zo, so, er zijn twee verzamelingen, er zijn twee oogsten. En dat lezen we ook in openbaringen. Openbaringen 9 heeft het over de 144.000 die verzameld worden en een zegel op hun voorhoofd krijgen. Oh, dat gaan we lezen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 Eerst verzegeld moesten worden. En er werden vier winden tegengehouden. Vier betekent wereld, wereldse dingen. Er zijn geen vier winden, er zijn ontzettend veel winden. En u heeft misschien het nieuws gevolgd: de afgelopen maand werd de hardste wind gemeten ooit. En zo hard, dus windkracht 30, kunt u dat voorstellen? De hardste wind ooit. Zou dat hierbij bedoeld worden? Ik weet niet. Ik laat de Bijbel zichzelf uitleggen. Zo, so, 4 verwijst naar, naar de wereld. En waar verwijst de winden naartoe? In Efees uh, 4 vers 14 staat... Laat u niet door vele winden van leer... Beïnvloeden. Zo, so, waar staat de wind voor? Voor leerstellingen: zuurdeesem. Zo, er zijn heel veel winden in de wereld. En ik denk zelfs dat de 144.000 al verzegeld zijn. Want er zijn twee oosten. Want hiernaast zag Johannes. En daar zie ik een schare die niemand tellen kan. En waar komen die vandaan? Ja, uit de verdrukking werd er Zo, so, er was eerst 100... Bent u een van de 144.000? Zou best kunnen. Jij, wie? Ja, er is, er is wel een voorwaarde, hè? Ja. En de voorwaarde is dat u maagd moet zijn. Ja, niet de menselijke maagd. De geestelijke maagd. Dat u de tien geboden heeft gevolgd en nooit een afgod heeft gediend. Er is nooit een, een boeddabeeldje in uw huis geweest. Of een kruis. Of een ster. Maar u heeft altijd God gediend. Dan bent u maagd. En dan hoort u waarschijnlijk bij een van de 144.000. En de winden doen u helemaal niets. Maar wij, ik denk, ik denk dus niet. Ik, ook, ik niet hoor. Ik ben denk ik niet een van de 144.000. Ik hoop dat ik een van de scharen ben die niemand tellen kan. Daarbij hoor. Want er is een draak die oorlog met ons voert. En hoe voert hij nou oorlog met ons? Door een wind op ons los te laten. Door een valse leer op ons los te laten. Als Joshua spreekt over de eindtijd, Matthäus 24, dan waarschuwt hij over, het allereerste wat hij zegt is, laat u niet misleiden. Hoeveel keer zegt hij dat in Matthäus 24? Hoeveel keer waarschuwt hij daarvoor? Vier keer, in dat hoofdstuk. Vier keer waarschuwt hij. Dat u zich niet moet misleiden voor valse leraren. Valse. Zo, in de tijd waar we nu gaan leven, waar we doorheen moeten, zal er heel veel winden zijn, heel veel valse leerstellingen zijn. Om, dat is de draak die oorlog met u. Wat is onze grootste vijand vandaag de dag? Dat is de valse leren. De valse, dat is ons, want daardoor dat is de enige manier om u proberen van de waarheid af te halen. Een wind is de... En op een gegeven moment worden die winden losgelaten. Welke wind waait er nu over Europa en Amerika? De islam. Heeft u dat gemerkt? Ja. Wat heeft... Jesaja geprofiteerd dat je niet in de steden moet komen, want anders gebeurt er wat. Wat is er gebeurd? Wat nooit in het nieuws is geweest. Dat heeft u allemaal gehoord op tv, tijdens Oud en Nieuw. Dat is wat er gebeurt. Heeft Jesaja geprofiteerd? Lees het maar. In Jesaja 11. We leven in een tijd, lieve mensen. dat we vlak voor het Jubeljaar staan. En volgende maand gaan we het Jubeljaar in. Dat is positief, halleluja. Dat is, wij worden verlost eindelijk. Maar het gaat niet zonder slag of stoot. Als wij verlost worden, dan wordt er ook afgerekend. Maar wie rekent er af? Dat is Yahweh. Yahweh rekent af met de wereld. De ongelovigen. Dat is niet onze strijd. Onze strijd is dat wij... Staande moeten blijven en onze hoofd bedekt met de helm des heils, ons borstharnas moeten we aantrekken, onze lende omgoord met de waarheid, we moeten het schild des geloofs hanteren en het zwaard. Niet om te strijden, maar om staande te blijven. Om door die strijd die de draak op dit moment losgelaten heeft, want uit zijn mond, uit zijn bek, komt een rivier van water. En waar staat water ook alweer voor? Het woord. Alleen, het woord lijkt op de waarheid, maar het is verdraaid. Het is vervangen. Hij heeft het verdraaid. Want zijn strategie is, als je leest in de Genesis, God heeft zeker wel gezegd hè, dat je van de boom mag eten. Dus hij gaat twijfel zaaien. En dan zegt hij, je mag van alle bomen eten. Heeft God dat gezegd? Je mag van alle bomen eten, behalve van de boom van goed en kwaad. En dan zegt hij, je zult zeker niet sterven. Is dat zo? Nee, God zegt, als je eet, zul je sterven. Dus hij liegt ook nog. Dat is zijn strategie en dat is altijd hetzelfde. Dat verandert niet. En wat lezen we in Leviticus? Als wij de geboden van de Vader doen, dus die zeven jaar, die zeven dagen, de voorbereiding op onze koninklijke priesterschap, als wij die hebben, zullen wij niet sterven. Dat, staat, dat hebben we net gelezen. Oké. Okay. Zo, so, er is, op dit moment komt er ontzettend veel leerstellingen op ons pad. Dat is, het, dat is de aanval van de tegenstander. Dat is de draak die ons probeert te verslinden. En wij moeten de, de, de geest van profetie hebben om dat te kunnen weerstaan. En het is vast blijven staan in het woord. Yeshua heeft gezegd. Denk niet dat ik gekomen ben om de Torah te verbreken. Ik ben gekomen om de Torah en wat staat er dan? En de profeten te vervullen. Zo, ook bij de Emausgangers, als je geweten had van de Torah en de profeten. Dan had je van mij geweten. Zo, het is altijd de Tora en de profeten. Zo, we hebben geleerd in de afgelopen twee jaar, twee jaar, zeven jaar veel van de Tora, maar vergeet niet dat we ook de geest van profetie van de profeten moeten kennen. Want in de profeten wordt verteld wie u bent. En dat gaat door het verhaal van de twee vissen. Het verhaal van het huis Juda en het huis Evrim. Dat is de rode draad die door alle profeten heen gaat. Wij zijn nog misschien lo-amim. Geheel niet mijn volk, maar nu zijn we wel zijn volk. En op een gegeven moment... Straks, niet nu, er gaan nu verhalen van, oh Evrim is al terug, dat is die en die stam. Ik weet dat niet. Ik weet alleen dat u straks een witte steen krijgt van Yahweh en daarop staat geschreven uw naam. Uw naam is uw identiteit. En identiteit betekent wie u bent, waar u vandaan komt, wat je bent en wie je bent en u bent Israël, je bent deel, je bent geënt aan de edele olijf. En op die witte steen zult u misschien, hoogstwaarschijnlijk weten uit welke stam u komt. En als, daar, en als u dat niet kenbaar wordt gemaakt, bent u een van Egypte en u gaat mee. Met uw broeders en zusters. Maar dat wil zeggen, niet zeggen dat u dan minder bent. Nee, u wordt volledig als Israël geaccepteerd. Amen. Er is maar één volk. Er is maar één vrouw. Ja. En het zal niet lang meer duren. Of die vrouw maakt zich bekend. En die voorstelling van die wonderbaarlijke spijziging was niet zomaar. Het was een boodschap. Alles wat Yeshua doet, ondanks dat hij niet hoeft te spreken, alles wat hij doet is een boodschap. Zo, so, ziet u het dan nog niet in en herinnert u zich niet de vijf broden? Is een verwijzing naar de vijf boeken van Mozes... De Torah en de vijfduizend en hoeveel koren u heeft opgehaald. Dat zijn twaalf manden, verwijzen naar de twaalf stammen, heel Israël. En als u de geboden doet en het getuigenis van Yeshua hebben, de geest van profetie, maakt u deel uit van het overige van haar nageslacht. Dat is Israël. Toen begrepen zij dat zij niet gezegd hadden te behoeven dat ze een hude, hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood. Maar voor het onderricht, en daar ziet u het weer terug, voor de lering van de farisees. En de ik wil overigens niet zeggen dat ik de farisees en sadducees, de huidige rabbies en de hoe heet die andere groep, in een kwaad daglicht stel. Dat is natuurlijk niet zo. Want er zijn ook Arabisch die wel Yeshua hebben aangenomen. Dat was in die tijd. Maar hun leer, het judaïsme, is nog niet veranderd. is nog steeds hetzelfde. Zo, pas op. En overigens is dat maar één leerstelling. Want er zijn heel veel verschillende leerstellingen. Wereld, je hebt, je hebt um, boeddhaïsme, noem uh, oh er zijn er zoveel. Ook politieke leerstellingen. Hoort daarbij. Dus uh, uh, het kapitalisme, het uh, socialisme, uh, wat is Rusland? Uh, het fascisme, het communisme, dat zijn leerstellingen. En die worden bijna aanbeden. Ah, je bent toch wel een socialist, hè? Nee, ik ben uh, kind van God. Uh, ik hoor daar niet bij. Ik ben vrijgekocht. Ik ben vrij van alles. Ik ben een kind van God. Ik mag mijzelf noemen als een van zijn kinderen. Dat is uh, de waarheid. Oké, okay. Matthäus 24, vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luidbazuin En zij zullen zijn uitverkoren bijeenbrengen uit de vier windstreken. Zo, so, uit die verkeerde leerstellingen. Uit de hele wereld zullen wij uitgetrokken worden. Van de ene uiterste tot de andere uiterste. En wat zegt Yeshua? Die zegt precies hetzelfde. En dat is Matthäus 24, vers 31. Dit zijn de woorden van onze oudste broer Yeshua. Het judaïsme is niet onze brouw, oudste broer... Yeshua is onze oudste broer. En zijn getuigenis volgen we. Zijn geest van profetie volgen we. Niet het geest van de geest en profetie van Juda. Maar van Yeshua. Amen.